Ik hoop dat je er niks op tegen hebt dat ik mij laat assisteren. Ik heb u al een gunst verleend door u hier te ondervragen en niet op mijn bureau. Oké? Okay? Ja. Goed. Hoe bent u eigenlijk uh, gecontacteerd voor deze opdracht? Oh, uh, wel op een bepaald moment, uh, terwijl ik in York uh, in de Big Apple aan het werken was, kreeg ik een telefoontje van Paul, Paul Verfaye, die ik uh, al jaren ken. En die mij opbelde en die zei dat er in Brugge voor uh, Bruges 2002, hey, dus de Brugge culturele hoofdstad van Europa en zo van die en voor de opening ook van het concertgebouw, dat ze dus een groot spektakel wilden opzetten, een vage vuur. En uh, ja, zo is de bal een beetje aan het rollen gegaan. So I returned to Flanders. Toch nogal veel uh, gemaakt in het uh, theatermilieu, uh, vind ik. Come on, baby. Talent komt altijd aan de oppervlakte drijven. Ik bedoel, trouwens, in korte tijd... Het uh, is 10 jaar dat ik in de Big Apple uh, al bezig ben, in ja. New York. Ja. Waar ik al met, met gekende acteurs heb gewerkt. En nu ben ik hier even terug in Vlaanderen om hier uh, dus vuur te regisseren. Dus ik kan niet zeggen dat ik zo'n korte tijd uh, bezig ben. En uh, ja, wat daarachter zit... Nou, nah, ik bedoel... Ja. Eindelijk, eindelijk in Vlaanderen, hey, gekend wat is die expression? Zand uh, ja. in eigen land. Ik hey? bedoel, eindelijk heb ik de indruk dat ze mij een klein beetje beginnen te appelen en dat ik nu eens in eigen land iets kan doen. So, what the fuck? Why shouldn't I do it? Hey? Yes, yes. Wat deed u in de Schouwburg uh, gisteravond, toen die pink gevonden werd? Ik ben teruggegaan, omdat er nog een aantal dingen moeten geregeld worden. Ik ja, bedoel, ik ben met een heel groot project bezig, uh, waar veel mensen bij betrokken zijn, waar veel geld mee gemoeid is. Dus dat moet allemaal picobello in orde tot in de puntjes verzorgd worden. En ik moest nog een aantal dingetjes gaan regelen met de crew, met mijn technical crew, uh, met nog een aantal andere mensen. En daarvoor moest ik nog even... Uh, in het concertgebouw zijn. Uh, u bent gisteravond nog terug geweest naar het concertgebouw. Ja. Yeah. En oh, dus is u niet speciaals opgevallen, of... Uh... Uh, nee, nee. Uh, mevrouw, wat, wat zou er ik mij bedoel, moeten... Ik bedoel, jij hebt die pink daar niet gelezen. <laughs> nee, nee. Ik heb, uh, ik heb dat ook uh, onlangs gehoord... dat daar een pink zou gevonden hebben. De faintest idee uh, waar, waar het om gaat, of wat dat is. Ja. Uh, nee. Uh, no idea at all. Okay gisterenavond, als u van de commissaris naar het theater ging, bent u soms langs het uh, park gegaan? Of bent u met de auto naar het uh, concertgebouw gereden? gisteravond, of te voet? Ja, yeah, I don't have a car here. Eh. Allee, als ik wil, heb ik een taxi of voeren ze mij rond, but I don't have my car here. Uh, ik, ik heb dat te voet gedaan. Maar het par welk park... Uh, what, you, what park are you talking about? Ja, het moet... ah, park aan het concertgebouw bedoel je? Yeah. Ah, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Uh, ja, u bent langs Zand geweest gisteravond. Uh -huh. Aha, yeah, sure. ja, sure. Ja, zand. Ja, ja, ja, En indeed. dan niet, niet door het park gegaan? Nope, nope, nope, no, no, no. mm. Waarom was daar iets te beleven of zo? Gewoon, nu, uh, in Brugge is er altijd iets te beleven. Ah, oh, fijn. Brugge okay. Brug is wel een kleine stad in jullie ogen, maar toch een heel plezante stad. U hebt uh, alles geregeld vanuit Amerika, via e-mail en dergelijke. Uh, ja, ja, een heel groot deel. Hè, een heel groot deel is, is inderdaad uh, afgesproken en geregeld via e-mail. Telefoon ook met Paul en zo. Paul met wie ik veel getelefoneerd heb. En uh, heel veel dingen. En uh, Baldomiro, uh, die ook heel veel dingen geregeld heeft. Maar inderdaad, ja, een moderne tijd. E-mail, waarom zouden we hem niet gebruiken? Hè? It's, it's a very special play. Het is een heel speciaal stuk wat ze mij hebben aangeboden. Dus wat moet je daarmee doen? Dat is, het is eigenlijk meer concept, uh, conceptual. Allee, conceptueel theater. Het is, het is meer dat. Dus het is meer vertrekken van details, van, van ideeën, van beelden, van een vorm. Dus eigenlijk is op het moment dat je dan uh, ter plaatse komt in de theater... ...waar je het stuk gaat maken, is die eigenlijk voor het grootste deel gemaakt. En dan moet je gewoon ja, uh, wat corresponderen. Allee, ik bedoel, communiceren met je cast. Die eigenlijk gewoon als, als hoe zal ik het zeggen... Uh, als, als pionnetjes binnen dat geheel worden geplaatst. Dus dat kan zeker uh, van op afstand hoor. No problem, no problem. En wie nam dan de leiding over? Was dat Baldamero? Yeah, sure. Ja, sure. Ja, hij is mijn uh, technical assistant. Hè. Die, heeft eigenlijk, die, die is eigenlijk my right-hand man. Dus hij weet hoe dat de dus zwak in de steel zit, ja. in feite? Ja, absoluut. Wat is de naam ook weer van uw technisch directeur, eh, Baldamero? Duran. Duran. Duran. Ja. Welke nationaliteit heeft die man? Hij uh, heeft een Amerikaans paspoort, uh, dus die is een uh, erkend uh, vluchteling. Maar voor de rest uh, nationaliteit, I suppose something uh, South American of zoiets. So uh, Baldo Miro Duran. Ik heb het hem eigenlijk nooit gevraagd, eerlijk gezegd, hoe goede vrienden we ook zijn. Die naam klinkt Spaans, dus. Ja. Uh, yeah. you know. uh, Argentinië, Chili. Who knows? Yeah, sure, could be. Heb je uh, geen gestommel gehoord uh, gisteravond? Where? In de gang. In de uh, Ah, in de the theater, in, in Ja, in nou, show, ja. Ja, nee, nee, Gestomme, no, no, no, no. no, no absoluut niet. No. Drinkt u Coca-Cola? Ja, yeah, sure, when I'm, when I'm thirsty, ja. Yeah. Iedereen uh, drinkt Coca-Cola, denk ik. Uh, ah yeah. ja. <laughs> Zeker in de States. Ja, yeah, sure, why not? Uh, omdat u ook snuift. Uh, ja, dat doe <laughs> ik ook, ja. Yeah. Sure. Uh -huh. Nemen jullie dikwijls een lijntje cocaïne? Goh, uh, dat gebeurt, ja, ja, ja. En ja, ja. hoe dikwijls is dat dagelijks? Het depends. Ja, ik bedoel, als een mens gestresseerd is, heb je dat al meer nodig dan als je relaxed bent. Ik bedoel, de momenten dat ik relaxed ben, heb ik dan minder nodig. Uh, god ja. Die ook hebt u niet meegebracht uit Amerika. No. no, no, no, no, no. Absolutely not. Nou, too dangerous. Pal. Dus uh, Die moet in Brugge geleverd zijn. Ja, ik, ja, die die Merel bij had, I have the faintest idea waar het vandaan komt, dus uh, I don't know, perhaps dat zij het hier in Brugge op de kop heeft getikt, I don't know, I don't know. Hoe is dat eigenlijk met uw relatie met uh, Merel? Oh, fine, fine, fine. Ja, ja, ja, ja. Merel, uh, good girl, good girl. Ja, tof, ja, een ja. goede kunnen, ook, hè? heel goede hè. Ja. Heel ja, plezant ja. om mee te werken, ja, ja, ja, en om mee, om mee samen te zijn, ja, heel tof, she's heel nice. Hey, Paul over 5 gisteravond nog ontmoet. Ja, yeah, sure. En op welk uur was dat ongeveer? Eh, uh, God, Jesus Christ. Was die er uh, al als u eraan gekomen bent? Ja, ja, ja, ja, die was er al toen ik teruggegaan Maar Ik denk, God, dat, dat moet, eh, God, rond 9 o'clock en dan ben ik een uur later, zeker rond right, 10 o'clock, ben ik terug weggegaan zo. En Paul over 5 was er op dat ogenblik al? Ja, yeah, sure, sure, sure, die was er, yeah. ja, ja, ja, ja. ja. En uh, weet u soms met wie dat hij daar gekomen is, of was hij daar ingekomen? Baldomero was daar ook, uh, maar ik weet niet of dat die samen gekomen zijn, uh, dat weet ik niet. En er was nog iemand, uh, Maya, Maya was er ook, ja. Ja. Maya Klaus. Ja. Buiten Maya Klaus en Baldomero Duran, uh, yeah. met wie hebt u nog contact gehad die avond? Met Paul, Paul Verfai. In welke zin? Ja, ik ben teruggegaan om ook nog een aantal dingen te bespreken. Maar met Paul op dat moment was dat om even uh, een gezellige babbel onder vrienden. Hè. Dat was het eigenlijk gewoon hè, om iets te drinken, uh, babbelken te doen. Dat was die idee, ja, sure. Het was uh, heel uh, ongedwongen. Friendly. Gisteravond u hebt u nog wat wijn en uh, whisky gedronken ook. Aha. Uh, was, was u toch al goed wegzeggen? Wow. ik kan dat wel tegen, ze. <laughs> Heeft hij daar ook... Um uh, Dina van Kleven uh, ontmoet. No, man, No, absolutely not. U hebt daar niet gezien of niet gesproken? No, ma'am. Kent u een bepaalde manege in Eh, uh, Een manege in Lopem? Uh, no, no. Zou het dan moeten dat ik een manege ken in Lopem? I'm not that much in horses, you know. Ik heb uh, last van uh, allergies. En u weet niet, als u kennis ook uh, van paarden houden en uh, soms gaan paarden rijden in een manege. No idea, no idea at all. Hebt u ooit van meneer Lernout gehoord? No, zeg maar niet. De man die, die, die uh, vermoord is, waar ze de eerste pink van gevonden hebben. Jezus, no man, nee. absolutely not. Ah, nee, is de... dat de, de man van de, de pink? Oh, uh -huh. no, no, no, no, U bent ook niet bang van de meisjes, heb ik al gehoord. Doe je soms aan uh, SM of tien of of Yes, yes, you have quite a fantasy, paal. <laughs> nou, ik heb no, fantasie, nu. Nee. Ik, ken, ik heb ook een paar vrienden die in het acteursmilieu zitten... ...en ik hoor dat eens het een en het ander van vertellen. Hè. Ja, dat no, is not my thing. En uh, hoe is de relatie met Maya Klaus? Met Maya? Goh, die, uh, die werkt mee nu. Die, die werkt aan Brugge 2002. Hè? Die is productieassistent bij Brugge 2002. In het concertgebouw moet hij uh, soms zijn voor haar een job. Hè? En uh, nog geen vraag gekregen of dat ze mee in vuur zou mogen spelen... Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, die is met de productiekant bezig. Hè. Die, die, ja. uh, die heeft niet die ambitie, denk ik. Oh, Alhoewel, ja, daar heeft ze mij toch nog nooit iets over gezegd? Yeah, sure. En de relatie met u en Stefanie? Hoe? Met Stefanie, een van de figuranten. Maar goed, vanavond heeft u er samen nog met uh, een lijntje. Genomen, denk ik. Oh, bij de commissaris. Ja, ja, ja, ja. Nu valt mij een nikkel. Ah, oh, oh, die. Oh, Stephanie. Oh, ik was haar naam compleet vergeten. Oh, is dat Stephanie? Ja, yeah, wel yeah. oh, uh, yeah. Die is figurante bij ons, hè? Naakt, die, die, die speelt naakt in uh, vage vuur mee. En nice u, body throws Hebt u in uw periode in Big Apple, waar in New York, problemen met uh, de firm gehad? De maffia in het Europees? Nee. Nah. Nou, absoluut niet omdat uh, een van de systemen van de mafia is om een waarschuwing te laten, is een lichaamsdeel ergens achter te laten. Jij bedoelt dat het misschien een, een, een, een teken is dat ze voor mij willen achterlaten ofzo, uh, waarom niet? Waarom ja, niet? Ja, ja. Dat kan voorlopig volstaan. Je mocht gaan regisseren. En verder no hard feelings, hey Max. I appreciate that, Peter. I really do.